Dit staan aan wilde bal. Iets uh, met Bulletproof. zag gisteren Dear Hunter weer. Ja. Wat een depressieve klopte film. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, van, ik had zoveel. Ik, uh, ik zat naar iets anders te kijken. Nou, ja. Dat was een film op uh, België over uh, de vlot of zo. Uh, in uh, uh, in uh, Londen. Dat er ja. uh, een vloedgolf uh, zou komen. En een tweede deel volgende week. Ah, dan ben ik er weer. Iets. Maar in ieder geval. Uh, uh, ja, ik het met het stukje dat ze gingen schieten. toen ja. had ik zo van heb ik afgehaald. Ik denk, dat wil ik gewoon niet zien. Nou, dat ik heb het nog een keer bekeken. Want vroeger maakte het zoveel heftig. Ja, zo ontzettend veel indruk. Ik denk, nou moet het nog een keer kijken of dat echt zo heftig was. Dan zelf, ja, het was wel heftig. Alleen ja, het is gewoon echt een film ook, natuurlijk. Hè. Ja, dus het is, is, is overigens. Weet de je, zoiets meedoet gewoon. Ja, zeg ik. heb nog heel even gegoogeld op het gat van Wormer. Ja. En dan nou zie ik dus inderdaad dat er toen uh, zelfs uh, mensen uit Amerika geweest zijn om te gaan kijken. En uh, de filmploegen erbij. Maar er was dus een major Blommaard. En die heeft dus uh, zelf heeft hij dus mogen onderzoeken. Voor 2500 gulden had hij maar op een gegeven moment. Mocht er wel wat geld op, moest, dan moest hij eigenlijk stoppen. Maar hij uh, had zelf iets gevonden. Zo rond 28, 30 meter. Of 27, 28, 30 meter. Was hij op iets hards gestoten. En uh, hij had ook een duidelijke mening over de aard van de inslag. Want hij zocht de oorzaak dus in de inslag van een raket. Mogelijk een Russische raket. Of de trap van een Sputnik. Dus dat is wel grappig. Maar ja, uiteindelijk uh, ja, echt weten zullen we het niet. Het is gewoon te diep, te duur. En als ze nu, weer, gaan, ze moeten nu eerst weer, als ze weer willen doen, moeten ze de locatie weer gaan zoeken. Ah, en het is weer. de makkelijk met nieuwe technieken. Gaan ze gewoon een kameratje naar beneden sturen. Nee, ze moeten M gewoon echt Dat licht. soort dingen. Dan kan je ook al heel veel ja, zien. Alweer. Ik vind gewoon dat die familie recht heeft op antwoorden. Op opheldering op, op van zaken. We want some answers. Ja, precies. Nou, we willen ook wat antwoorden van Storms. Weet je wel. Pieter Storms. Ja. Die zijn natuurlijk met Nina Brinkertje getrouwd. En dat is een waanzinnig duo natuurlijk die heel veel geld samen hebben. Ze staan op nummer 115 op de quote 500. Zo. En ze hebben een geschat vermogen van 262 miljoen euro hebben ze. En nu wow. schijnen ze een waanzinnig pand te hebben gehuurd. Dat betalen ze plus minus huur van 39.000 euro per maand. Oh. Wat een geld. Dat hebben ze dan Wat verschillende... gaan ze doen met het pand? Ja, het is een restaurant. Maar ook een, um... nou, er zijn verschillende dingen in het pand te vinden. Er is wel een zaak. Uh... Ja, En hij zegt zelf, ja, het gaat gewoon slecht met de zaak. En ja, wij hebben gewoon achterstand. En we hebben ook heel veel aan het pand verbouwd. Dat hebben ze zelf bekostigd. Dus we willen eigenlijk gewoon dat het van twee kanten komt. Ze kunnen omlopen zeuren dat we twee maanden achterlopen. Maar we betalen ook heel veel huurders. Eigenlijk, de eigenaar moet niet klagen. We hebben het pand ook bijna gerestaureerd. Dus dat is wel weer uh, Pieter Storms. En, en ze gaan dus zelf een restaurant openen en alles. Dat zit erin. Wat leuk. Ja, dus, waar? Uh, in welke plaats? Goed en duur eten, denk ik dan. Ja, waar? In welke plaats? Dat is in uh, Amsterdam. Oké. Okay. Het mooi gelegen Amsterdam. Goed, de zon breekt door. Zal het zullen ons werkprogramma eindigen. Straks ja. na tien een goeiemorgen. het Lijf van Hotel Hoogland. Ga erheen. Drink een koffie. Weet ik van wat meer. we elkaar volgende week Goed weer. weekend. Goed weekend. Hoi.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 De ministers Klink en Verburg zijn vandaag in Noord-Brabant, waar ze zich laten informeren over de q koorts De twee bezoeken Landert en praten onder andere met de geitenhouder, een patiënt en een huisarts. Dit jaar zijn in Nederland ruim 1600 mensen besmet geraakt, vooral in het oosten van Brabant. Drie mensen zijn volgens het RIVM overleden q is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen lopen meestal q op door lucht in te ademen met fijnstof dat met de bacterie is besmet. De bacterie wordt vooral verspreid door schapen en geiten, maar ook door andere dieren.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 Dit is Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland, bij de watertoren die een beetje uitslaat, maar hij staat er nog steeds, Don, Don de we. Ja, Tom Hendricks, uh, we zijn weer gestart ja. en uh, in het altijd gezellige Hoogland, zoals je zegt, uh, waar een heerlijk kopje koffie staat voor alle bezoekers, een gratis kopje koffie. Of een kopje thee. Een kopje thee kan ook, ja. Of alleen een warm water. Ja, ja. we hebben alles. Okay. Zeg, Don, heb jij huisdieren? Uh, nee, eigenlijk niet op het ogenblik meer. Oh. Uh, waarom vraag je dat? Nou, ik heb een poes en die is net geopereerd. Die wou ik even beterschap wensen. Nou, doe dat dan even. Dag Floor. let is op. sterkte. Maar wat gaan we vandaag uh, doen? Hebben we leuke dingen? Ja, we gaan beginnen met de recrea. Dat is uh, het grote evenement voor de jeugd in Zandvoort in de vakantieperiode. En uh, drie vrijwilligers zijn inmiddels aangeschoven. En die komen vertellen wat er de komende 14 dagen allemaal voor de kinderen wordt georganiseerd. Ja, daarna uh, hopen we dat uh, Marlene Serps hier aanschuift. Uh, dat uh, is de ontwerper en maker van uh, een uh, beeld wat we in Zandvoort uh, Noord gaan krijgen. Uh, en die gaat daarover vertellen: het hoe, wat, waarom en dergelijke. En dan uh, even over half 12. <coughs> Ja, jullie hebben het vast alweer gehoord. De motoren hebben inmiddels weer geronkt op het uh, circuit. Want uh, het grote DM-circus is weer aangeland. En uh, Kees Koning van het circuit komt even vertellen wat er allemaal voor spannende dingen de komende dagen daar gaan gebeuren. Ja, dat was omgedraaid. Hè? Dat was tien over half elf. Ja. Anders kregen we een beeldenstorm hier. Want het volgende onderwerp zou dan uh, ook over beelden gaan. En dat willen we niet nee. achter elkaar nee. Dan uh, nou, nou hebben we 11 uur gehad. Dan hebben wij ook koffie gekregen. Ja, en dan, uh, dan schuift uh, onze wethouder aan. Welke wethouder? Gertone. Ah, die. Kan niet missen. Want de die man gaat die over geld over, gaat, hè? De man die over cultuur en centjes gaat en dergelijke. En we hebben een hele hoop vragen voor hem liggen. Want. Uh, ze zeggen wel, leuker kunnen we het niet maken met de belastingen. Maar we willen toch wel eens aan hem vragen hoe dat nou zit. Misschien kan hij het wel leuker maken. Ja. En wat er al gebe mee gebeurt met die belastingen? Ja, en wat er mee gedaan wordt. En uh, misschien dat er uh, ons dus ook nog wat uh, toegeschoven wordt. Om vijf en half twaalf. Ja, uh, <coughs> de korte baandraverij in de Zeestraat uh, gaat ook dit keer weer door. En Johan Berenpoot vertelt nu niet eens vanuit zijn muzikale, maar vanuit zijn hippische hart... Wat er ja. allemaal gaat gebeuren. Ja. En dan sluiten we de uitzending af, de ochtend, met uh, Wim Nederlof. Die iets komt vertellen over het beeld. En dat bedoelde ik net met de beeldenstorm. Uh, van Sissy. Uh, het beeld is aan het uh, eroderen. Uh, er blijft niet zoveel van over. En uh, wat gaan we ermee doen? Wim vertelt er alles over. Maar voor we dat uh, allemaal gaan behandelen, krijgen we eerst even een stukje muziek. Het is wel lekker dat ik over de box mee kunnen luisteren. even mijn excuus, want ik was een beetje te snel. Ik was een week vooruit. De DTM is pas volgend weekend. Dus eerst de paarden, daarna de echte paardenkrachten, Don. Ja, dat, ja, ja, allebei. O, aangeschoven zijn uh, de drie begeleiders, sturs van uh, Recreade. Begeleider jullie, ook nog. Willen jullie je uh, even voorstellen? Jij bent... Ik ben Kevin. Kevin. Ik ben Joyce. En ik ben Nathalie. Oké. Okay. Zij uh, met een aantal collega's begeleiden in Zandvoort Noord en in het centrum. In Noord in pluspunt, in het centrum bij de protestantse kerk, het jeugdhuis. Begeleiden de activiteiten. Uh, ja, van wat? Ja, daar van gaan we. de recreade. Van de recreade ja, ja. natuurlijk. Wanneer gaat het beginnen jongens. Nou, we beginnen zondag met poppenkast en volksdansen. En uh, dan vanaf maandag beginnen echte, echte activiteiten op de projecten. Ah, Oké. Okay. Uh, maar was er ook niet, nog niet een kerkdienst of zo? Ja, <laughs> ja dat is uh, morgenochtend uh, in de protestantse kerk is er een uh, poppenkast voor alle kinderen. Ook Hoe laat? Om, Hoe laat om tien uur, tien ja. uur ochtends. En een poppenkast en nog meer dingen die daar gebeuren? En verder gewoon een kerkdienst. Een kerkdienst. Ja. En wie leidt die kerkdienst? Pastoor. Daar ben ik niet van op de hoogte. Wij zijn van op de hoogte van, wij hebben een poppenkast voorbereid. Ja. Wat te dat maken heeft met van de kerkdienst. <laughs> door meneer Van Wijs, ja. Ja, die... ja, ik kan me voorstellen, jullie zijn voor het recreade deel. Ja. En het religieuze ja. deel uh, wordt natuurlijk door de kerk verzorgd. ja Het is leuk ja. dat we er zijn, maar ik vind het maar, hartstikke leuk om te doen. Maar jongens, waar gaat de poppenkast over? Ja, dat is natuurlijk nog een verrassing. Wij zijn toevallig... Uh, niet degene die poppenkast doet. Nou Joyce wel, die ja. hier naast mij zit. Die gaat poppenkast spelen samen met nog een ander teamlid. Die hier nu niet bij is. En uh, hoe ver zijn zij zijn met de voorbereidingen van dat weet ik natuurlijk nou, Joyce, niet. Joyce, vertel we maar. Nou ja, we hebben nog een programma. En naar aanleiding van het programma zijn we gewoon bezig om een leuke poppenkast te maken. Maar het is ook nog niet helemaal af. Dus daar gaan we nog vandaag heel hard mee aan de slag. En dan hebben we morgen een uh, super spletterende poppenkast aan. Dat dus, wordt maar... een verhaal. Ja. In de kerken werken de kinderen zeg maar, met een bepaald thema. En naar aanleiding van dat thema, wat daar dus speelt, is er een poppenkast. Ja. Uh, zijn er kosten aan verbonden voor de kinderen die naartoe willen komen? Morgenochtend niet. Morgenochtend niet? Nee. Die kunnen daar gratis in. Eventueel een. Van welke leeftijdsgroep eigenlijk praten we? Het is we over? van 4 uh, tot en met 12. Dus tot alle basisschoolkinderen, zeg maar. Dan heb je kans dat er wat vaders en moeders ook nog even meekomen ja. om uh, te luisteren, of op te letten. Maar Kevin, wanneer begint het echt? Maandag pas. Ja, beginnen we met alle thema's, alle activiteiten. Tot vrijdag en dan een weekendje rust. En daarna en dan, gaan we nog een week door. En dan weer een week door. En dan weer helemaal nieuw. Ja. Ja, het, is van, het is van 12 tot 17 juli, he, staat ja. hier op mijn podcast. Ja, dat is de eerste, nee, de eerste week. week. En daarna ja. zit er nog een week ja. achter. Zit er nog een week tot week. de 24ste. Ja, 24ste. Achter. Oké, okay, nou, pakken we eens even Noord. Wat gaat daar gebeuren in Noord, die, die eerste week? Uh, roep eens wat. Nou, in Noord hebben we het over de harlekijn, krijg je niet klein. Dat is ons thema. En de hele week staat een nar, een Harlekein, staat centraal. En die harlekijn wil eigenlijk heel graag ridder worden. Maar ja, dat lukte natuurlijk de eerste dag nog niet en de tweede dag ook nog niet. En dan op vrijdag hebben we een vier programma. Dus dat is van tien tot twee. Dan blijven alle kinderen ook eten bij ons. En dan volgt de ontknoping of de harlequijn uiteindelijk ridder wordt, ja of nee. Ja. En, en wat doen de kinderen daar zelf aan? Spelen ze dat? Hebben jullie een ja. draai? Hoe, nee. hoe, hoe gaat dat? Wij zelf spelen het. Ja. En we hebben in het stukje hebben we gewoon steeds de vraag dat ze iets moeten beantwoorden. Ja. En daar moeten ze steeds elke dag moeten ze daar iets mee doen. En uiteindelijk ja, komt hij er of komt hij er niet. Ja. Dus dat is de vraag en dat... ...moeten hun ook weer wat doen daarvoor. Kan het ook zijn dat jullie het idee hebben... ...hij, hij wordt het wel, maar dat hij het niet wordt? Nee. <laughs> nee wij begin, als teamleden begin je elke dag, zeg maar... ...of elk um, dagonderdeel... ...want je hebt natuurlijk twee keer een activiteit op een dag... ...begin je elk dagdeel begin je met een toneelstukje... ...en daar wordt zeg maar het verhaal in verteld... ...en je vraagt altijd wel de hulp van de kinderen. En ja, ja. soms pakt dat goed uit... ...en soms pakt dat niet goed uit. Ja. Dus dat is, uh... Het hangt uh, van de stemming af. Ja. <laughs> ja. Worden, worden, en zit daar ook beweging in? Of, of zitten de kinderen te luisteren en moeten ze antwoorden? Nee, die kinderen zijn altijd, en dat is met recreatie altijd, kinderen zijn de hele tijd actief bezig. Oké, okay, ja. ja. Dus ze moeten echt zelf leuke dingen doen. En, uh... Nou, uh, niet dat ze de hele dag stil zitten of zo. Nee, dat bedoel ik, dat kunnen kinder nee, kinderen. Helemaal. En zeker niet van, uh, van een jaar of vier, vijf. Nee, elke minuut zijn de aandacht is niet lang vast. Nee. echt elke minuut zijn we bezig. Oké, okay, dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, dan gaan we naar het centrum. Wat gaat daar gebeuren die eerste week? Nou, ons uh, thema heet Zeg Roodkapje, waar ga je heen? Zo, dus zo alleen. Ja, dus dat spreekt op zich uh, voor zich dat het uh, inderdaad over Roodkapje gaat. En uh, het speelt uh, in het sprookjesbos af. En uh, Roodkapje is haar deur naar haar sprookje kwijt. En die gaan wij samen met de kinderen vinden. Terwijl wij langs allerlei andere sprookjes komen, zoals Hans-Gietje, uh, Vrouw Holle, noem maar op. Hmm. En de Boze Wolf komt die ook nog? Nee, de Boze Wolf komt er uh, niet in voor dit keer. Oh. Dat is, uh, <laughs> die zit ergens anders, daar komen we niet langs. Nee, maar genoeg nee. anderen. En, en, en hoe moet ik me de activiteit van de kinderen daarbij voorstellen? Uh, nou, Roodkapje komt dus uh, elk dagdeel in een uh, ander sprookje. ...waar dan iets gebeurt. En die kinderen moeten dan dat sprookje of roodkapje gaan helpen... ...door middel van een speurtocht omdat iets kwijt is. Of uh, er mist iets waardoor we dat gaan knutselen. En zo worden de kinderen, zeg maar, gaan de kinderen iets doen... ...waardoor ze een steentje bijdragen aan het thema. En uh, inderdaad gewoon alleen maar actief bezig zijn. Ja, ik, in de vorige jaargangen zag ik uh, recrea, de kinderen door het dorp allerlei dingen doen. Dat is hier ook zo bij. Uh, ja. Ja. Je gaat de deur uit ook. Uh, je ja. zet een speurtocht en, ja. en dergelijke. Ja, soms ben je, ben je binnen bezig met een spel uh, in het uh, jeugdhuis of, uh, of in het pluspuntgebouw. En uh, soms ben je in dat buiten. En soms als in de duinen ga je een spel doen. En, uh, zodat je niet alleen maar op, hetzelfde, op dezelfde plek bent. Dat is voor kinderen natuurlijk ook heel fijn verandering. Nou, draaien jullie dit allemaal met vrijwilligers, hè? Ja. Uh, hebben jullie er wel genoeg? Nou ja. Nou, dat is eigenlijk elk jaar weer een probleem. Ja. Want um, ja, je moet maar net um, eigenlijk twaalf mensen vinden. Zes voor de, het ene project en zes voor het andere. En je moet wel mensen hebben die dat twee weken lang vrijwillig willen doen. En daarom zijn we ook wel heel blij. Het is dit jaar weer gelukt. En we hebben ook een heleboel um, jongeren zeg maar van een jaar of 14, 15 die het heel leuk vinden om te helpen. Dus daarom ook als er nog jongeren zijn die het leuk vinden van ik wil een dagje meedraaien met Recreade. Want misschien wil ik ook al teamlid worden over een paar jaar. Kom leuk een keer naar de projecten. Want misschien is het voor jou ook wel hartstikke leuk. Ja. Zijn er nou ook uh, vrijwilligers die vroeger gewoon gezellig met de Recreade als klein kind hebben meegedaan? Ja, eigenlijk bijna al allemaal. Ja, en ook... Mijn moeder zelfs nog. Dus, uh, en ik ging daar dus als kind weer heen. En uh, waarschijnlijk mijn kinderen dan dus ook weer. Dus jullie zijn ermee vergroeid. Ja. Ja. Ja. Het is ook zo als je als teamlid blijft hangen, zeg maar. Als je eenmaal binnen bent. Nou, je we hebben echt dan, ja. een paar teamleden die gewoon echt al heel wat jaren erbij zitten. En ook van de begeleiding, zeg maar. Dus die niet op projecten zijn, maar die gewoon heel veel ander werk verrichten. ...die zijn er gewoon ook echt onwijs lang al bij. Ja. Kunnen we hier spreken van een verslaving? Een beetje wel, ja. <laughs> ik weet het niet. Ik ben voor het eerst, dus ik zie ja, het dan al. Ja, je bent voor het eerst. Ja. Ja, andere vraag is natuurlijk. Is daar ook nog een, een pedagogische leiding bij... ...of zijn het allemaal enthousiasten? Nee. Eh. Nou, het is eigenlijk wel bijna iedereen. Eh, tenminste, wel veel doen een opleiding, zeg maar. Of um, zijn net afgestudeerd met PABO of SPW... ...of dat soort opleidingen, zeg maar. En wij hebben ook wel begeleiding van bovenaf, zeg maar. Dus het wordt wel een beetje in de gaten gehouden of het allemaal nog verantwoord is en ja. zo wat we doen. Ja, maar het zijn bijna allemaal mensen die, die actief zijn in het vakgebied. Vaak wel. Ja, maar het is, het is, het is niet uh, verplicht. Het, het hoeft niet. Het is niet nee, van, nee. jij mag niet meedoen als leiding, want jij doet geen pabo. Maar het is natuurlijk wel handig. En ik denk dat ik... Uh, dat het wel waar is als ik zeg dat elk teamlid die meedoet... die uh, niet zo'n studie doet, er wel mee bezig is. Dus die uh, ja, ja. werk heeft gedaan, oppaswerk of iets dergelijks, les heeft gegeven. Ieder, iedereen bij ons doet eigenlijk PAWO of SPW. Alleen ik doe theater, maar ja dan ben je er ook mee bezig. Ja, ja. ja dat is dus in ieder geval een stuk van het ja. vakgebied. Wat, als ik dit hoor, is het een en ander theater. Nou, we spelen bijna allemaal toneel, maar ik ben eigenlijk de enige... die nu doorgaat ermee op ja. dit moment... Zo, ja, jongens, komen de groepen ook bij elkaar? Niet qua kinderen. Wel gewoon de begeleiders zelf, maar mm. niet qua kinderen. Nee. Ja, en we dus noord is noord en centrum is centrum? Ja, ja, ja, maar ja maar dat is echt gescheiden. we hebben natuurlijk scheiden. wel poppenkast en volksdansen in noord en in centrum. En dan komen ook wel eens in noord komen de kinderen die eigenlijk in centrum wonen en andersom. Mm. Dus bij de activiteiten, dus uh, Vossenjacht op de aanstaande dinsdag is dat, vanaf 7 uur. Daar komen dus alle kinderen van Noord en Zuid. Je Centrum, mag toch Noord hopen, s'avonds, hè? Ja, klopt joh. <laughs> ja, ja. zochtens is ook leuk. We hebben het nu gehad over het programma voor de eerste week in uh, Centrum en uh, Noord. Uh, wat gebeurt er de tweede week? Wordt het omgewisseld? of, nee, of, of bij iets Nee, bij ons hebben we. Uh, wat, wat een heel, we ja. zitten in het spel in ja. Noord. Dat was ook. Ja. Okay. Zitten we in een computerspel en dan moeten we weer uitkomen. Okay. Levens gaan weg, levens komen we weer terug. Ja. En, en Centrum? Centrum gaat, uh, is uh, over het spoor door. We bevinden zich ons in een trein met een conducteur. En uh, elke dag gebeurt er wat. En uh, we moeten op weg naar Afrika met die trein. Met een uh, behoorlijke omweg. Probleem. Ja. Spannend. Ja, dus dat, uh, dat gebeurt die ja. week. Um, kinderen. Het is voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Tot en met 12 jaar. Dat hoeven toch niet allemaal zandvoeten te zijn? mag ik zeggen, Nee. Ook uh, kinderen van gasten? He? Komt ja, dat we... voor? Nou, af en toe heb je wel eens mensen die echt van buiten af komen We hebben bijvoorbeeld uh, op de jaarmarkt hebben we gestaan En dan komen er ook mensen van buitenaf langs Die zeggen van, oh dat is leuk Dus die komen dan in de zomer speciaal voor Recreade naar Zandvoort toe okay. Dus dat is ook gewoon prima als, uh... En wat kost het? 50 cent per keer oh. Daar hoef je het niet voor te <laughs> nee. laten nee. Dat is, uh... Nou jongens, we wensen jullie heel veel succes En heel veel mooi weer Want dat ga je de best bij gebruiken ja. en uh, zet hem op. Dankjewel. Ja, Dank wel. naderen de klok van half elf en uh, dat was de tijd waarop de uh, Serps aanschuift om iets te vertellen over het nieuwe beeld in Zandvoort Noord. Ja. Uh, welkom Marlene. Dankjewel. Uh, het nieuwe beeld in Noord, even, even de vorige geschiedenis, uh, hoe is, is het zo gekomen? Hoe is het zo gekomen? Ja, zo, het is zo gekomen zoals de meeste dingen komen, spontaan vermoed ik, ja. Uh, april kreeg ik een vraag van uh, iemand van de VOMAR, vertegenwoordiger van de VOMAR, of ik een beeldje neer wilde, ma beeld wilde maken voor het plein, in, uh, voor het winkelcentrum Noord. Uh, samen met nog twee anderen werd ik daarvoor gevraagd. En er zou een stemming plaatsvinden en uh, een ontwerpje maken. En mensen konden stemmen ervoor, erover in, bij de VOMAR in Noord. Er stonden dus die drie beeldjes. Dat duurde zo'n weekje of drie. En, oh, er stonden ook voorbeelden? Ja, we dat zou moeten drie, worden. Drie kunstenaars hebben een ontwerpje gemaakt en, en ja, dat, uh, dat stond daar in een mooie vitrine en mensen uh, konden een voorkeur gooien in een, een stembusje. Nou, die had ik uiteindelijk gewoon uh, glorieus gewonnen. Ja. Ja. Uh, even, hoe moet ik me dat voorstellen? Waar het echt in, in miniatuur? Hoe, hoe doe ja, je dat? Ja, Geen, ja. Niet op papier geschetst? Nee, ik had zelf een ontwerpje in, in was gemaakt. Okay. Van 1 op 3, van 60 centimeter hoog. Ja. En nou ja, nadat ik dat gemaakt en ingeleefd had, werd het gelijk begonnen aan het origineel, in gips dan. Dus ik maak dingen in gips van 1,80 hoog. En uh, ja, dat is nu bijna af. En dat gaat uh, over een paar weken, uh, als de gieter weer uh, terug is van vakantie naar de gieter toe. En dan, uh, Want in welk materiaal wordt het uitgevoerd? In brons. In bronzen. brons. En dan komt er een mooie hardstenen zeiltje te staan. En, uh, en uh, ja, het gaat er allemaal heel leuk zien. Heel speciaal. Ik gaat eigenlijk een fotootje mee willen nemen. Werk jij altijd in het groot? Want uh, dat beeld wat momenteel in de duinen staat is ook van een, uh, een flinke hoogte. Ja, dat is ook bijna drie meter. De Seas of Sheep. Uh, ja, als het even kan werk ik zo groot. Maar ja, dat, dat kan alleen een opdracht natuurlijk. Ja. Want het uh, ja, kost gigantisch veel geld allemaal. Ja. Dat, uh... Wie waren de andere twee die waren uitgenodigd? Uh, die andere twee waren twee kunstenaars uit Meen, uit Noord-Holland. Eén uit Zaandam en die andere... Jij bent ook uit, uit Noord-Holland. Ik ben ook uit Noord-Holland. <laughs> gelukkig met Zandvoort. Dus het was voor mij een beetje een thuiswedstrijd, gelukkig. Maar uh, ja, het, uh, uh, wat ik gezien heb van die andere beelden. één was een zeil van 3,5 meter hoog met wat zeiltjes, en de andere, uh, zeiltjes van schepen. Andere... Oh, dat hebben we al een keer gehad in Zandvoort. Ja, dat bedoel ik. een ander was een uh, complete kopie van iets dat al bij de krukje staat. Het winkelcentrum daar. Alleen wat kleiner. Uh, ik wilde per se iets maken wat gewoon bij, helemaal binnen mijn stijl viel. Maar toch compleet anders. En op een gegeven moment wist ik het echt niet. Want het moest allemaal heel snel, heel snel. ene ja, halve pril of zo kreeg ik de vraag... Twee weken later, drie weken later moest het ontwerp ingeleverd worden. Nou, dan moet je iets bedenken, je moet het maken. En, nou, ik moest twee dingen maken, want de eerste beviel me niet. Uh, ik liep toen tegen iemand aan die daar woont in het centrum... waarvoor het gemaakt is, John Voodoo. dus uh, geen ketting, jongen. Hij kan feitelijk alleen maar zijn hoofd, uh, zijn neus, zijn mond, tong... en zijn linkerarm bewegen, en zijn rechterarm is een, wat gefixeerd, omdat het gewoon Hij woont daar in die speciale woningen boven de Vormaar. Ja, ja. ja, en toen kwam ik er ook achter dat er heel veel mensen wonen met een handicap... die daar zelfstandig wonen, ja. zelfstandig een leven proberen te maken. En dat bracht mij tot het idee om er gewoon... Uh, met als uitgangspunt John Doe, Boudou, uh, uh, gewoon een uh, ontzettend swingend mannetje neer te zetten op het plein. Ja. Die op uh, ja. één been gebroken, kort armpje, kort beentje... en half wiel, weet weet wat allemaal... Uh, Even te laten zien dat er achter die mensen met die handicap, dat achter dat ongewone, wat we niet gewoon vinden, maar wel ongewoon is en waar we proberen mee om te gaan, gewoon complete persoonlijkheden liggen. En dat is in het geval van John Boudou ja. absoluut waar. En dat is gewoon, hij is gewoon niet Johnny Doe, hij is niet Johnny, Johnny Gewoon, hij is niet Jantje Normaal. Het is gewoon iemand waar gewoon naar gekeken kan worden en, ja. ...die ergens voor staat. Ja. Nou, daar was ik heel blij mee gewoon. Maar uh, dat betekent dus dat het niet alleen hoog is... ...maar toch ook een redelijk uh, fors formaat zou krijgen? Als je dat uh, allemaal... Nee, het wordt een redelijk tenger beeld allemaal. En, uh, ja, het echt, uh, alles wat ik maak is tenger. En dit wordt zo'n 1,80 hoog. Ik kom nog op een zeiltje te staan van 70, 90 centimeter. En het is allemaal vrij, vrij fragiel. En het is, ja, als gehandicapte ben je ook fragiel natuurlijk. Dat, en is het een beetje hufterproof, denk je? Uh, ja, daar waar, uh, daar waar het zwak is, ze worden verstevigd met uh, roestvrij staal. Ja, het is huftenproef. Ja, wat is iedereen kan. Er... Ze krijgen natuurlijk alles kapot. Maar... Ja, iedereen kan overal spuitbus opzetten. Als je een auto met een trekhaak voorzet, dan gaat het om natuurlijk. Ja, uh... Spuitbussen in Nieuw-Noord zien we de laatste tijd steeds meer. Ik sta u niet, sorry. Spuitbussen in Nieuw-Noord... Ja. Zien we steeds meer uh, ja. gebruikt worden. Ja. Nou het grappige is, het is. Er komt eindelijk weer een keer in beeld te staan in Nieuw-Noord. Er heeft uh, vroeger iets van Kees Verkade gestaan. Bij de, in de buurt van wat toen de sint nicolaas School was. Dat is verplaatst naar de Rotonde bij, op de Verlijnepweg. Uh, in Noord staat er eigenlijk verder helemaal niks. Uh, er is nog geen bloembak te bekennen bij wijze van spreken. Die nee. komt er eigenlijk in ieder geval weer in beeld Een beetje te staan. stiefkindje. Ja, half Zandvoort woont er. Het is een beetje een uh, verpauperde plek eigenlijk. Ja. Maar ik woon er wel prettig, dat weet je wel. Ik maar je zelf, woont er zelf ik ook in, zelf in die ik, ik, ik doe mijn boodschappen bij de VOMAR ik ga er elke dag naar kijken. <laughs> Gewoon leuk, toch? <laughs> Anders had ik het ook niet gedaan hoor. Want uh, ja, het moet allemaal weer voor niks natuurlijk. Ja, het, uh, het uh, fourneren van geld voor een beeldje was een, eigenlijk een afspraak tussen de gemeente en de VOMAR. Hè, bij de realisatie van... Uh, van winkelgebied. Ja, ik weet niet hoe het exact zit, maar zoiets was nee. het inderdaad. Ja, er bleek vanaf 2000 een potje te liggen. En een van de ambtenaren van de gemeente is daar tegenaan gelopen. En heeft dus de zogenaamde 1% regeling. Nou, 1%, ik, 1, ik, 1 van de bouwkosten moet ja, worden besteed ja. voor openbaar kultuur. Ik kan cultuur. met een gerust hart zeggen, Komt ik vang er je. geen 1% voor. Ja. <laughs> nee, goed, maar het, het geheel kost natuurlijk de gemeente iets meer. Ik, ik heb vrij goed jouw motivatie gelezen. Misschien mag ik daar een... Jij, jij noemt het beeld John Doe. John Doe staat voor iedereen Voor eigenlijk. Uh, Jantje Normaal. Ja. Jantje uh, Normaal. Jantje uh, maar jij hebt geen Jantje Normaal gekozen. Nee, maar het heet ook niet Johnny Doe. Het heet Dit Is Niet... This Ain't Johnny Doe. Ja, dit is ja. dus niet Jantje Gewoon. Het, uh, nee, nee. En het gaat dus over iemand die, waarvan je op het eerste gezicht denkt... Van het, uh, er loopt iemand of er rijdt iemand met een vreselijk gebrek. Maar het is iemand met een fantastische binnenwereld ja. en een fantastisch fantasie. Ja. Van alles mag, maar mag ik een stukje voorlezen uit jouw uh, motivatie? Want die vond ja. ik eigenlijk wel. wel Misschien wil, wil Marlene hetzelfde? Ja. Nou, nee, lees zelf. Nee. Nou, nou ja, wat je wilt. Nee, je schrijft hier. Ik pak er een stukje uit. John heeft een heel leven achter de rug. Een leven met ups en downs, zoals zoveel. Maar wel een gezond leven tot zijn ziekte toesloeg. Verwoestend. Al zijn aspiraties en ambities waren in één klap verdwenen. Maar niet zijn levenslust. John heeft een nieuwe weg gevonden, met nieuwe, andere doelstellingen en wensen. Die stuk voor stuk de moeite waard zijn. John is duidelijk niet John Doe. John is John Boodoo. Dit is een Johnny Doe, is een hommage aan John en met hem de gehandicapten van de wereld. Dat ...is de reden waarom het beeld is zoals het is... ...en waarom je dat in Noord wil neerzetten. Want daar woonde niet alleen, laten we zeggen... ...John Doos of John Boudou. Nee, nee. nee het was uh, in aan de opdracht... ...dat het iets moest zijn dat uh, de woonomgeving van Noord... Uh, ...zou verbeteren. Ja. Dus ik heb in dit geval gewoon voor gekozen... ...om uh, de focus te leggen op de gehandicapten, gehandicapte mensen... ...om eens een keer verder naar te kijken wat, voor, wat, wat erachter zit... ...wat de wereld van de gehandicapten is... En daar hoop ik een beetje begrip mee te, ja. mee te kweken. Dus, uh, weet, en ons, sorry, weet John Boudou het zelf? Ja, ja die is apentrot, joh. <laughs> dat is al best. Ja. Zo leuk is dat. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik... Kan hij er vanuit zijn huis ook op kijken als het er helemaal staat? Nee, vanuit zijn huis niet. Maar wel als hij boodschappen gaat doen. Dan, uh, ik vermoed dat hij er af en toe rondje omheen gaat draaien. <laughs> ja. uh... Je bent druk aan het werk, uh, dan moet het in bronsen groter worden. Wanneer ja. kunnen wij het allemaal gaan zien op het fomar uh, plantje. Nou, als alles gewoon normaal verloopt, is het, uh, uh, wordt het eind november geplaatst. En zal half uh, december de onthulling zijn. De eerste ja. week december, tweede december. Ik gok zelf 14 december of 13 december, dat is mijn verjaardag. Dat vind ik zelf wel leuk, want ik ben een dus aap trots op wat het gehoord is. En uh, mag er ook aap trots op zijn, want, uh, ja. Ja. En, en wie gaat het onderhul, weet je dat? Um, daar moeten we het nog over hebben, maar ik hoop natuurlijk John Boudou. Dat zou terecht zijn. Mm. Ja. Dat, dat zou inderdaad leuk zijn. Ja. Nou, we kijken met spanning ernaar uit. Ik ben ook een nieuwe noorden. dus okay. uh, <laughs> ik kijk daar met spanning naar uit. Ja. Waar komt het ongeveer te zijn? Waar de kerstboom meestal staat op het pleintje nou, daar uh, zo? Er is een plekje bepaald, voorlopig, denk ik. Natuurlijk, er moeten vergunningen aangevraagd worden en ja. dergelijke. Ja. Het uh, gaat de kerstboom niet in de weg staan. Dat nee. staat er een beetje naast. Maar, uh, ja, ik ben er niet 100% zeker. Maar er is een plaatsje gekozen ergens in het gele vlak. Bij, uh, in Oké. het rode vak. Het, uh, ja, het is wel een ja. raar pleitje. Ja. En uh, we moeten het er even mee doen. We gaan er met spanning naar uitkijken. En, uh medio december weten we het allemaal Ja, ik heb ja. hier een klein beetje van het ontwerp, dus ik heb het idee al hoe het er ongeveer ah, uitgaat. Ja, hebt het voor ja, Hij zwingt wel, hè? Hij zwingt wel en heeft uh, een wat uh, gehandicapt been, zie ja, ik. Ja, gehandicapt armpje. Ja, en, uh, ja, ja. Maar dansen goed. doet hij als een gek. Hoe gaat het verder met, uh, met jouw beeldende kunst? Uh, heel goed, ja. ja, ja ik, ze, ze, wat dat betreft is dat deze opdracht precies op het goede moment, het, uh, ben mogelijk op ben bezig met een uh, beeld voor het depot in Wageningen om dat te onderhandelen. En samen, in samenwerking met een bekende Belgische architect. Uh, bezig met een beeld in Brussel. Het gaat allemaal de goede kant op. En, uh, nou, ik uh, stoot binnenkort het Keesverkader van de kroon in Zandvoort. <laughs> dan, hè. Lekker bezig. Wereldberoemd in Zandvoort. Okay. Ja. Bedankt voor je komst en succes. Ja, Heel erg bedankt en we kijken midden december uh, hoe het geworden ja, is. Ja, ik ook. Bedankt. ...zit uh, Wegpiraat Kees Koning. Sinds vorige week wel. Ja. Normaal ja, per perschef van Secrie in Zandvoort. Goedemorgen Kees. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Wat heb je aan lawaai gemaakt jongen van de week. <laughs> nou, dat uh, vonden wij ook wel nodig als je een uh, nieuw tv-programma... ...genaamd het Zandvoort Journaal op RTV Noord-Holland gaat uh, presenteren... Ja, dan wil je daar natuurlijk iedereen van op de hoogte stellen. En we hadden al een klein communiqué in de krant geplaatst. Zo van, er gaat wat gebeuren in het centrum. En dat heeft met auto's en geluid te maken. Uh, maar ja, niemand had er rekening mee gehouden. Dat er een hele zware Lamborghini van Michel Blekenmolen bijvoorbeeld. Even uh, over de boulevard Barnaar zou gaan rijden. Dus uh, dat was uh, erg amusant. Ja. En jij reed zelf ook mee? Ik uh, mocht zelf de achterste auto voor mijn rekening nemen. Dus uh, mocht iemand klachten hebben over een uh, witte Porsche, dan, uh, ja, dan is dat mijn persoon. <laughs> Hoe vond je trouwens uh, de, de eerste aflevering? De eerste aflevering vond ik heel erg leuk. Ik had wel een klein liedertje gezien. Omdat ik natuurlijk samen met Patrick van Heesik hebben we gekeken wat zijn leuke items. Patrick van Heesik is dan de maker van het programma. Dus die heeft al die items geselecteerd. En ja, Patrick die is natuurlijk heel groot autosportliefhebber. Hij vindt een vleugje motorsport vindt hij ook fijn. Maar zijn hart is het grootst als het gaat om de autosport. En zijn grootste probleem was, hoe kom ik in contact met de mensen? Dus daar heb ik in bemiddeld. Uh, en ja, dan is het hartstikke leuk om te zien dat bijvoorbeeld uh, Rob Petersen, onze uh, Zandvoortse speaker... Uh, daar werd dan een item over gemaakt. En dat is gewoon grappig om te zien, want ik weet hoe Rob is en hoe gepassioneerd hij is... Uh, als het gaat om de autosport en hoe mooi dat dan is weergegeven. En dan zie je dat uh, autosport is niet alleen maar rondjes rijden. Er hangt veel meer aan vast en het is ook gewoon een stukje emotie, herinneringen. Uh, ondanks dat je het zelf niet hebt meegemaakt, word je er echt in meegenomen... Dat je denkt van ja, eigenlijk heeft dat circuit in Zandvoort, wat daar eigenlijk helemaal niet zou kunnen liggen hele dagen, weet je wel, zo dicht bij de bewoonde wereld, dat heeft zo'n stukje magie. Dat, uh, ja, en dat wordt heel goed overgebracht uh, via de tv, vind ik. Nou, het is natuurlijk wel zo dat de bewoonde wereld naar het circuit is toegegroeid. Dat klopt, dat klopt. Maar ik bedoel dan ook, als je heden ten dagen zo dicht in de buurt van een dorp of een stad een circuit zou willen neerleggen... dat kan never nooit niet. En daarom leef je in goede harmonie ook met de gemeente Zandvoort en de omliggende instanties... Uh, dat, dat gaat gewoon goed. En, en ja, daar is dan ook iedereen blij mee. Maar het is, het is fantastisch om te zien hoe, hoe de Zandvoortse bevolking... dan weer uh, even op zo'n uh, door de weekse middag erop uittrekt. Om toch te zien wat voor reuring er allemaal nu weer in het centrum is. En, en dat is fijn. En ik denk ook dat Zandvoort dat nodig heeft. Ook voor de toeristen die dan... Uh, ondanks dat ze een heel mooi plaatje van de muziektent... op het Raadhuisplein willen schieten. Of van het Raadhuis zelf. Dat er dan in één keer een Aston Martin op dat plein staat. Mm. En nou fantastisch natuurlijk ook dat, uh, dat de politie daar geen bekeuring voor uitschrijft ja. want ik kan mij van twee jaar geleden nog herinneren toen hadden wij een WTCC presentatie met een wereldkampioenschap voor tourwagens uh, en toen werd er een bon uitgeschreven voor de, voor de raceauto van Tom Coronel en nu ging alles in goede harmonie dus uh, daar waren wij zelf ook erg blij mee ja, ja. hoeveel afleveringen komen er nog? Um, de eerste die is uh, afgelopen week uitgezonden. Ja. Die is nu nog uh, elke uur in de vorm van herhaling terug te zien. Um, en vervolgens zijn er nu nog zeven afleveringen. Um, en wordt dat enthousiast ontvangen. En zijn er eventueel nieuwe uh, potentiële sponsoren die ook hun steentje bij willen dragen. Dan uh, kijken wij zeker naar de opties om een vervolg te maken. Want er is natuurlijk binnen acht, binnen acht afleveringen heb je nog lang niet alles over het circuit kunnen vertellen. Of over Zandvoort en de chemie met het circuit. Dus... Daar hebben, kijken we naar uit. Hebben jullie al uh, de onderwerpen al klaar voor de uitzendingen die er gaan komen? Ik heb begrepen dat uh, de onderwerpen tot en met uitzending 3 al klaar liggen. Ja. Um, en met uitzending 4 en 5 zijn we op dit moment aan het kijken of wij daar de juiste personen ja. voor kunnen vinden. Want je, je, je wil natuurlijk ook een stukje historie aanpakken. Dat zou mijn volgende vraag geweest zijn. <laughs> dat is natuurlijk heel leuk. Hè? Dat is die chemie van vroeger al. Klopt, klopt. Uh, en, en het mooiste is dan ook dat je bijvoorbeeld iets kan laten zien... dat er weer Formule 1-auto's hier in het centrum van Zandvoort... bij een garage hebben gestaan. En die dan even over de openbare weg... Dan naar het circuit toe gaan Dat, dat zijn beelden Als je dat in zo'n uitzending zou kunnen plaatsen Ja, dat is, dat is ja, fantastisch dat, dat, dat, dat, dat. Dat, Maar daar liggen voor Zandvoort dus heel veel van die verbindingen Ik weet zelf ook Ik werkte destijds in mijn vakantie bij Davids De garage, Volkswagen garage Waar nu Dirk van den Broek zit oh, En auto daar van. stonden de Formule 1 En dat was een stuk opwinding man Dat was geweldig wow. en die voel je nog steeds ja, en, en dat was dan ook het mooie. Als je kijkt naar uh, vorig jaar met de jubileumraces... dat wij even een uurtje s'avonds met een aantal raceauto's door het centrum heen gingen. Ja. Dat was een spektakel van je wel. Dus kan je nagaan dat als het dan om Formule 1 auto's was gegaan... Ja. nou, dan... dan oh, ik denk dat we, dat we extra treinen in hadden moeten zetten... En, en parkeerterreinen af hadden moeten huren. Want daar komt dan of af. Gewoon omdat het niet normaal is. Kijk je naar uh, Rotterdam City Racing... Ja. Uh, daar, daar merkte je in het eerste jaar dat was populair. En nu zie je daar een kleine terugval in, omdat het te vaak voorkomt. Je moet het natuurlijk ook niet een jaarlijks fenomeen van maken, nee. want dan, wordt het, dan raken mensen eraan gewend. En ja, ik denk dat als wij hier één keer in een paar jaar zo'n leuk spektakel kunnen organiseren. Dat we bijvoorbeeld met een parade van de belangrijkste raceautos voor bijvoorbeeld een Masters of the Formula Free. Als we daarmee. Een keer Zandvoort ingaan. Ik denk dat je daar zoveel publiciteit en zoveel blije gezichten mee uh, creëert. Dat, Absoluut. Uh, daar mag je Absoluut. trots aan op zijn. Ja, ja Rotterdam denkt dat ze het uitgevonden hebben. Maar wij hadden het vroeger al. Hè, van uh, die garage Davids, die ik noemde, over de parallelweg. wat nu van Alvenstraat heet. zo naar het circuit toe. Niet gesleept, nee, zelf rijden. Ja, dat zou nu niet meer kunnen hoor, dat begrijp ik wel. Maar... We gaan even zaken doen over de DTM-case. Volgend weekend. Wat maakt die DTM zo populair? De DTM is... Ja, je zou het voor, voor de leken, die dus weinig uh, visie hebben op de Autosport, zou je het kunnen uitleggen dat het Formule 1 met een dakje is. Het zijn, uh, ze lijken nog op een normale straatauto, dus een, een tourwagen noemen wij dat, een auto met een dakje. Maar waar zit, wij allemaal in rijden. Waar wij allemaal in rijden, maar het is dan zo uitgebouwd en zo technisch geavanceerd onder die motorkap... dat je haast niet meer van een tourwagen mag spreken. Dan mag je haast gaan spreken over een superprototype... wat ontzettend hard gaat. Twee merken strijden tegen elkaar, Mercedes en Audi... En als je ziet hoe dat op de circuits met elkaar omgaat. dat, dat Een felle strijd, wel fair. Uh, maar ja, dat is de kracht van een Tourwagen. Je kan af en toe een beetje leunen. En dat wil het publiek zien. Dat je een beetje rook van die auto's af ziet komen. Omdat ze elkaar toevallig toucheren. Maar dat ze wel door kunnen naar de volgende bocht. Zodat ze daar weer eventueel uh, een inhaalactie kunnen uitvoeren. Dus uh, ja, 19 auto's. Um, allemaal gelijkwaardig. Audi versus Mercedes. Uh, en je ziet ook dat dat uh, erg leeft bij het publiek. Want of je bent een Audi-liefhebber, of je bent een Mercedes-liefhebber. En dan heb je ook iets om voor te juichen. En dat maakt het uh, erg interessant. Hebben er vroeger niet andere merken meegedaan? Ja, op Zandvoort heeft in het verleden ook Opel meegedaan. Maar Opel is toen op een gegeven moment onderdeel geworden van General Motors. En General Motors heeft toen de intentie, de, die had toen de intentie om uiteindelijk naar het WTCC te gaan met Chevrolet. Dus uiteindelijk heeft Opel dan hier op Zandvoort gereden, maar dan in de vorm van Chevrolet tijdens het WTCC weekend. Maar de eerste paar jaren met DTM hebben zij inderdaad, ja, als zij de Opel, ja. waren zij hier actief. En in uh, sommige Duitse situaties, dus op sommige Duitse circuits, uh, bleven zij een beetje achter. Maar je zag echt dat uh, Zandvoort een, een circuit was voor alle auto's. Want ook Opel maakte gewoon kans op de overwinning. Waar het niet dat een van de monteurs toen een uh, wiel niet goed gemonteerd had. Dus vervolgens reed de auto de pitstraat uit. En één wiel dat vloog in één keer de andere kant op. En ja, daar stond je dan met een driewieler uh, in de Tarzanbocht. Ja. Nou, dat betekent DTM Deutsche Tourwagenmeisterschaft. Uh, waarom komen ze hier? Uh, nou, zij hebben een... Uh, een... Geweldig groot hart voor Zandvoort. Zij vinden Zandvoort echt fantastisch. Je ziet het ook bij de, de hoogste mensen in de organisatie van de DTM. Uh, tuurlijk, er wordt gereest. Zandvoort is een bijzonder spectaculair parcours voor de DTM-auto's. Er zitten hoogteverschillen in. Er zit banking in de bochten. Dus dat er een soort uh, hoogteverschil in de bocht zelf zit. Waardoor je dus met twee auto's makkelijker naast elkaar kan rijden. Dan dat je bijvoorbeeld op een compleet vlak circuit als Assen zou gaan rijden. Um, en... Die Duitsers die vinden het ook gewoon ontzettend leuk om hier in Zandvoort aan zich te zijn. Normaal gesproken komen zij daar op vrijdagochtend pas aan op het circuit. Dan zetten ze de spullen neer. En enkele keer komen ze op donderdagavond. Maar ik weet nu al van heel veel mensen die komen hier gewoon nu... Op woensdag, eventueel al op dinsdagavond. En die gaan dan ook pas op woensdag of dinsdagavond een week later weer weg. Euh, omdat zij van Zandvoort ook een stukje vakantie maken. Dus er wordt gewerkt. Er wordt natuurlijk keihard gewerkt voor de punten in het kampioenschap. Ook met alle series uit het raamprogramma. Maar je hoort iedereen, als je in Duitsland bent, hoor je ze... Uh, dat ze gewoon ontzettend veel zin hebben om naar Zandvoort te gaan. Omdat gewoon de, de sfeer ook in het centrum aan zich. Ze gaan allemaal wat eten hier. Uh, ze gaan allemaal even wat drinken. Op zaterdagavond wordt er een borreltje gedaan. Um, en de gemie tussen Zandvoort als centrum en de mensen van de DTM. Dus de, de Duitsers aan zich. Uh, ja, die is zo prettig dat... Uh, Ieder jaar hebben ze het er weer over dat ze maar wat graag eventueel twee races hoi, hoi, op Zandvoort hoi, hoi zouden Zandvoort. willen doen. Ja, zo is het echt. Ja, Kees, hebben jullie voor deze races uh, speciale uh, voorzorgsmaatregelen? Helikopters, uh, medische verzorging. En, en... Moet je daar speciale dingen voor doen? Omdat het natuurlijk een groot internationaal ja, ja. evenement is. Ja, want uh, het heet wel Duitse Tourenwagenmasters. Maar het is in principe het tourwagenkampioenschap van Europa. Dus ja. het heeft heel groot internationaal aanzien. En dan... Gaat dat verder dan Duitsland? Uh, ja, daar moet jij natuurlijk medische voorzieningen voor hebben. Wij hebben die al sinds het eerste jaar. Uh, wij hebben dan altijd een, een trauma heli-standby... Ja. Um, en wij hebben dan ook een extracation team aanwezig. Dat is dan een team wat getraind is om mensen in noodsituaties in één keer uit een auto te bevrijden. Zonder dat zij verder letsel oplopen. Uh, en ze kunnen ook in één keer medische handelingen verrichten. Uh, die eventueel ook door een chirurg gedaan zouden moeten worden. Die hebben wij dan ook aanwezig tijdens race evenementen. Onze medische ruimte die is daar gekwalificeerd voor. Um, dus mocht er echt... Uh, ...iets groots gebeuren, dan kunnen wij altijd in één keer de juiste medische hulp verlenen... ...waar je normaal eventueel per traumaheli naar het uh, AMC zou moeten of het VU. Ja. Nu is het zo dat het, uh, het rennersveld bestaat uit een mix van uh, rijders en nieuwe talenten. Zou je kunnen zeggen dat de DTM een soort coureurschool is... Ja, het, het, het mooie van de DTM is inderdaad dat de, de oude knarren, dus de oude rotten in het vak... die racen daar al een tijdje, maar er komt ook steeds nieuw talent bij. Dat nieuwe talent komt dan voornamelijk uit de, de Formule 3. Dat is dan ja, de, de formuleklasse als je een stapje hoger wil gaan. En je ziet dan ook dat dat een hele leuke, uh, leuke combinatie is. In het begin van het seizoen zullen het vaak de oude rotten zijn die dan de kunstjes van het vak weten... Maar als je dan ziet hoe de, de, de jonge honden in het veld daarop anticiperen... en eventueel een andere lijn kiezen dan dat de oude rotten normaal zouden doen... dan zie je toch dat eh, omdat zij die formulewagenervaring hebben... Eh, weten zij meer uit de mechanische grip te halen dan eventueel de oude rotten... die wat meer op de automatische piloot rijden. Dus de combinatie tussen uh, jong en oud, want echt oud zijn ze ook niet. Bijvoorbeeld Ralf Schumacher, uh, die is nu uh, rond de, de 36 jaar, heeft Formule 1 gereden en rijdt nu in de DTM. Die wordt gekwalificeerd als oude rot in het vak, omdat hij natuurlijk al zoveel kilometers ja. heeft gemaakt. Uh, maar de strijd die hij af en toe levert met uh, iemand als Oliver Jarvis, die dan heel succesvol is geweest in de Formule 3, ja, dat is, dat is magnifiek om te zien. Dat is heel leuk. Ja, het is ook het stapje terug. Hè. Ik heb wel wat meer, ik weet even niet meer wie, maar wat Italiaanse namen tegengekomen... die uh, eerst Formule 1 hebben gereden en later uh, weer in DTM terugkwamen. Klopt, bij Formule 1 heb je natuurlijk uh, maar 21 tot 22 zitjes. Nou, dit jaar is dat uh, 18, 18 zitjes... Ja. Uh, dus de ruimte is beperkt. En dan ga je op zoek naar het eerste beste ding. Wat en, spect en spectaculair is. Um, en spannend is. En waarin ook met gelijkwaardige auto's wordt gestreden. Ja. En heel veel Formule 1 coureurs. Want bijvoorbeeld Mieke Hakkinen heeft ook gereden in de DTM. Ja. Um, ik heb inmiddels begrepen dat David Coulthard Die vorig jaar gestopt is met Formule 1. Uh, die heeft ook de intentie om DTM te gaan rijden. Uh, ja, je, als coureur wil je maar wat graag racen. En je wil graag racen in een raceklas op hoog niveau. Ja. En als dan... In de Formule 1 bijvoorbeeld geen plek meer is, of daar kiezen ze voor uh, jonge betalende coureurs. Ja, dan is het fantastisch om in de DTM te mogen uitkomen, want dan rij je nog steeds op hoog niveau. Je rijdt met coureurs die uh, kwalitatief gezien ja, het hoogste niveau van Europa hebben. Waarom zou je je ervoor schamen om dan te zeggen zo van ja. Is het een stapje terug? Mag ja. je het een stapje terug noemen? Ja. Of is het juist een stapje hoger? Omdat je nu met toerwagens met de elite mag meereizen? Ja, dat is waar. Uh, overigens, in verleden hebben de Nederlanders meegereden. Rijden er nu nog Nederlanders mee? In de DTM zelf rijden geen Nederlanders mee. Uh, vorig jaar reed Christian Albers daar nog in mee, ja. maar die heeft nu gekozen voor een Le Mans programma. Dus die rijdt dan uh, duizend kilometer races, ja. dan met van die sportscars. Uh, er is een, een idee wel om een nieuwe Nederlander in de DTM te brengen. Dat die idee is op dit moment alleen nog maar een idee. En ze hebben dus ook nog geen naam genoemd. Uh, maar dat zou zomaar voor volgend jaar, zou daar een Nederlander in kunnen zitten. En ik denk dat dat weer voor de Nederlandse racefans, die bijvoorbeeld keihard hebben staan juichen voor E1 Team Nederland tijdens de E1 Grand Prix, ja. dat je die fans ook kan aanspreken. Want er zijn natuurlijk altijd ja, raceliefhebbers die zeggen zo van oké, okay, ik vind de strijd tussen Mercedes en Audi leuk, maar ik zou zo. Heel graag een Nederlander erin willen ja, zien. Absoluut. En als je dat vergelijkt met de eerste paar jaren met DTM op Zandvoort, toen hadden wij twee Nederlanders erin. Dat waren uh, Patrick Huisman, die tegenwoordig Porsche Supercup ja. rijdt, en Christian Albers. Die is ja. toen met de DTM, na zijn Formule 3 carrière, is hij DTM gaan rijden. Uh, ja, dat was fantastisch. Daarna werd het tijdens één race